Where no one can bother me Or guard my roots If only for a day Just me and the thoughts Sailing far away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 When no one can bother me I sleep by myself I drink on my own I don't speak to nobody I gave away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 you sure.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 In, uh, zeker in de beslissingen die ik uh, af en toe moet nemen, uh, zakelijk, helpt dat, uh, helpt dat mij echt wat dat betreft. Dan misschien wel leuk om dan ook uh, al over, of gaan we het later ja, hebben nee, over heb... de toekomst.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 En uh, nog een kleine twee, drie maanden en dan wordt dat op de markt gebracht. Ja, nou ja, Google erop en je vindt het niet. Dus ja, dan zijn uh, deze vier mensen, want Marike doet er uiteraard ook weer mee, uh, aan ja. mee. Ja, zijn toch weer, uh, ja, oprichter bedenken van weer iets heel erg nieuws. Wat mogelijk wereldwijd gewoon ook zijn weg gaat vinden. Ja, Goed. Is toch ja, ja, dat is toch wel een feestje. Ja, de wat iApp is. Ja, ja, dat kan nou, Rob heel goed. Kan, Waarschijnlijk ben <laughs> ik dat het tekst, nee, ja, ja. Nou, e Eigenlijk heel simpel gesteld moet je het zo zien: dat een i-app is gewoon een, uh, een klein programma wat uh, draait op je mobiele telefoon. En uh, in dit geval uh, gaan we ons uh, vooral concentreren op de, op de Android-telefoons. En dat zijn dan uh, bijvoorbeeld de bekende HTC-telefoons. En uh, natuurlijk de iPhones. Want uh, ja, de iPhone is helemaal hot uh, momenteel. En uh, dat zijn eigenlijk de twee toestellen waar we ons op uh, gaan concentreren.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 My lover's ancient art that goes straight to my heart.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 En uh, Poolse honden. En ja, ik wil graag mijn drie minuten tijd uh, gebruiken om uh, de website uh, van Stichting Ai te noemen: dat is www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 Sing to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still. Be.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 Wij hoeven nergens heen, we genieten van het nu en alles wat zich daarin ontvouwt. Wij hoeven niet te sleutelen en af te breken om te kunnen bouwen. Wij ontvouwen en bloeien en zijn groot in onszelf en in elkanders ogen. Samen zoals in jij en ik. Dankjewel Mario.